We gaan verder nog één kleine linie. Zo'n tiental regeltjes. En, en het is zo'n beetje... Het geheel zal afgerond worden. Het is erg bijzonder. En dat zullen we nog een beetje erover hebben. Dat we zullen dat goed gaan begrijpen. Waar in het bijzonder geweldige dingen die hier waarheid over hebt, Want dat is eigenlijk vanavond wat hij heeft, is de grootste profetie die er is. En waar wij ons mee bezighouden met de malgoed, de malgoed. Eigenlijk is het de moeite die ik ook voel van bidden, is zwaar. Het, omdat het ten eerste gaat over de malgoed, de malgoed. En tegelijkertijd met die malgoed, de malgoed, is verbonden de uiteindelijke correctie. Dat is de Gemara Tikun. Dat is wat we leren is het op het randje van de, van de, van de algehele gemartje Daarom is het zeer, zo in speciaal, speciale bewoordingen, zoger gaat het bekleed. Kijk nog even, nog een klein stukje, wat hebben we nu? 25, de regel 25, nog even tot de 34. We ze show dat is wat hij Zoger zegt. Bashaata dit kan schon, kol amame. 26. zijn al ame kadisha. De Zoger zegt, onze Zoger zegt. We ze show dat is wat hij zegt. Bashaata op het uur dit kan schon van wanneer. Kol amami, wanneer alle volkeren zich zullen verzamelen, 26, al Ammây Kadisha over de, over, de heel, over het hele gevolk, over betekent ook tegen het hele gevolk. Dubbele punt. Maar staat wel over, al ze op op het hele gevolk betekent tegen. Die zei je geloofde atit want dat zal zijn in de toekomst, in de in de in de correctie Le et Israël has višalom. We az gale ze 29. Sesarošel jam, yam yivale kol mimei de brišid. Houd keiker wat hier staat. Dat is overtreft elke profetie die er is wat we nu hier Alle openbaringen, et cetera, het is menselijk gezien door een bepaalde inzicht dat, dat maar wat wij leren hier, wat het is. Kijk nou, dubbele punt, 26. kies je hier laat dit bij Want dat zal zijn, dat heb je gezegd, in de Gmarati in de tijd van de gmarat in de toestand van de Gmarat-Jikoen, de uiteindelijke correctie van de hele schepping en de hele mensheid. De Gmarat-Jikoen, de uiteindelijke van de wereld van de wereld Euh, zich versammelen in één keer. 28. Le haschmid het Israël haschwischelom. Om Israël te vernietigen, God verhoeden. We aanzit gelezen en dan zal dat tot onthulling komen. Let op 29. Shesaro saros yam, dat dan zal die, die minister over de zee. Over wateren. Je valt kol me mee de brijsit. Je kol. Er goed, dank je, je zal een kleine details die ik dan des, van uitspraak sommige woorden weten. Je valt kol mij mee Zal opslorpen alle wateren van de brijsit dus het is nu al in het begin van de schepping werd het als het ware aan hem opgedragen en nu zal je dat wel doen aan het einde der tijden aan het, aan het einde van de, alle correcties 30. wat betekent dat? let op we we in gavoon mij we gaan we jafron, Benegivo. Sheit Yap Sheit Yavshu Hamayim. Yap Shu Hamayam. 31 afkorting. Yavru Bayabasha. Abasha. Goed kijken wat het hier staat. 30. Wein Gavon Maia en de Wateren zullen droog komen en zij zullen, het volk Israël, en zij zullen oversteken, die, die over, de wateren oversteken, op de, op de droge, via de droge, op de droge, in de droge, weet je, en gaat ons vertellen ook, Weet Jabshu, weet Jabshu, Hamayim, en de wateren zullen droog komen te staan. 31. U bent kijk ze afkorting, en de zonen Israëls. zullen doorkomen op de droge punt. We ze Kimeit 32. Mitzrayim, Arena En dat is wat staat geschreven in de Micha. Uh, Zo'n profeet was. We zee soot, en dat is het geheim. Wat staat geschreven daar? Zo'n profetie. Kimait zei tegen, zoals in de dagen van jouw uittrekken van het land Egypte 32. Arena let op. Zal jij zien? Zal je de wonderen zien? Zo hij zegt, de profeet zegt. Zoals het geweest was. In, wanneer toen jij eh, het, Egypte, het Egypte had verlaten. Ja, herinner je nog. Toen hadden ze het volk Israël. Had doorgekomen. Via de droge. Die, in, door de droge. Let, let, let op wat je wat wat ons vertelt. Wat het, wat het is. 32. Maar als... Azhaita drindertha, rakathala, kilohayaila, bayamsu, rakathirindertha, lesatu, avalbagmaratikun, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ja, toen, toen het geweest was, toen het, toen het historisch was. Toen het plaatsvond dat het volk Israël liep euh, door de droge heen, in het euh, Ritzei, in de Ritzei, euh, door de Ritzei heen. Dan zeg je dat, let op. Awal as, maar toen, heetar akad toen was het alleen maar het begin, 33 Kilo ga jij de want dat was alleen maar in het jamsuf. Dat dat ritsei, heet jamsuf. Ook dat is natuurlijk ook geestelijk. Want jamsuf betekent, soof betekent het einde. Dus de, ze ze hadden eigenlijk gepasseerd. Uh, We zien. Verak lishato si... en dat was alleen maar lishato uh, alleen maar uh, een moment opname. Op een bepaald moment. Zo was het gepland. Een keer dat moest het zo gebeuren hier op Arden. Awal bagmaratikoen. Dus het was alleen maar tijdelijk. En op, en op, als moment opname. Een keer is het zo geweest. Aval bagmaratikoen. Maar in de gmaratikoen. Maar in de uiteindelijke correctie. je eh, Jewala. Amavetlanetzer. Zal de dood. Opges word, zal de dood. Wordt. Uh, Opgeslorp wo zal worden opgeslorp voor, voor eeuwig. <coughs> Geen dood zal worden, want de absolute zal afdalen naar de, uh, naar tot het punt van deze, van deze wereld. Dat is de zoger van wat we hebben geleerd vandaag, vanavond. En anyway, nu eventjes kijken nog. Wat hebben we geleerd? Nog even proberen dat, eh, te kijken naar wat we hebben geleerd. Normaal spreken wij niet van mal goed de maal goed. Ja? We zeggen oké, okay, alle correcties vinden plaats buiten de mal goed de maal goed. Mal goed de mal goed laten wij altijd met rust. Oké, okay, daar komt de Masih. Wanneer, het, wanneer hij komt. En dan zal het gecorrigeerd worden. Zo'n probleem had ook de rabi Hij had ook, ge, ge, kon het niet begrijpen. Oké, okay. wij corrigeren iets, maar die Mahoud blijft als het ware niet, ge, uh, niet gecorrigeerd. Wie gaat het corrigeren? We leren dat, dat alleen de mens kan dat corrigeren. En hij hoorde um, de stem van de orakel. En die vertelde hem dat, wel, de, elke dag de koning, Serapien, die bezoekt de koningin, of de, de, de, de prinses, dus de Malgoed. En die maakt met haar zivugim, dus elke dag ontvangt zij licht van hem. Maar dat alleen voor, alleen in haar negensferot. Ja, tot je zot. Maar niet in de malgoed de malgoed. Oké, okay, dat was de onthulling voor Rabbi Gier. En daarvoor moest hij zich erg goed voorbereiden. Hij vastte, Hij kwam in ver verrukking. Allerlei handelingen. Geestelijke handelingen had hij verricht. Om, te kunnen Rabbi, om Rabbi Shimon te kunnen zien. En überhaupt dat kunnen meemaken. En daarom ook ook voel ik ook, nee, ook zo uh, zware opgave, om dat allemaal door te dringen. Dus dat was de eerste onthulling dat hij gekregen, gekregen had, dat voor 390, ja, in 390, uh, in respect van 390 uitspansels, uitspansels dat wel Mogelijk is. Dat elke dag wordt zo gedaan. Gedurende 6000 jaar. En dan blijft alleen nog die malgoed. En die malgoed, die malgoed. Die gazelle. Die gazelle. Die blijft in de stof der aarde. En dan. Kwam een verdere. Uh, onthulling. Dat. Bij elke slag, dat van boven, uh, bij elke schoppen, bij elke slag, dat het oor, het hoge licht, waarbij de hoge licht schip, uh, slaat tegen de massaag, dat altijd komen de tranen van boven in door de massaag. Welke zwaarste massag is er? Malchut, de malchut. Ja of niet? De malchut, de malchut. Goed. goed kijken. Malchut, de malchut. Dat is de Zee. Dat is de grote Zee. Waarom is die grote Zee? De belangrijkste krachten zitten daar. De belangrijkste krachten zijn nog niet onthuld in de schepping. De krachten, dat is van het licht van, van de gida, die zijn nog niet onthuld in de wereld. Dus daarom heet het een grote zee. En daar zit de hoogste, de, de zwaarste klipot. Eigenlijk. Omdat daar is de klipot, die, die, de meest koppige klipot. Die, die beschermen als het ware klipot. Die beschermen de balgoed, de maalgoed. En, en die daar is nog niet hoe later, hoe verder in de ontwikkeling hoe moeilijker klipot komen uh, aan de buurt. Kan men moeilijker, de zwaardere klipot komen dan aan de buurt om gecorrigeerd te worden. Ja of niet? Eerst altijd gemakkelijke, gemak, uh, lichtere klipot worden gecorrigeerd. Uh, lichtere aspecten worden gecorrigeerd. Oké. Okay. Nieuw. De malgoed, de malgoed. De malgoed, de malgoed worden als het ware geen, uh, het is ook masach ja. Het is verborgen in de attic in het hoofd van de atik. Uh, maar het is wel massag. Ook daar is massag. Maar gedurende elke, elke zwoek die gemaakt wordt, gedurende 6000 jaar, steeds komen de vonken van de, de, de, de, de traantjes, komen steeds, hoe erg fijne traantjes van Gogma komen dan door de massa heen. En dat verdunt, dat komt steeds in de, de, de zee, dat we noemen dat de zee. De zee, dat is dan de, de plaats van de, we zeggen, dat van de malgoed, Malchut de malgoed. Malchut, zonder Malchut, zonder de massag van de malgoed, de malgoed zelf. Oké? Okay? de malgoed is ver, verborgen in de, in de hoofd, in het hoofd van de attic. Ja of niet? Oké, okay? de malgoed, de malgoed. Maar de plaats van de Malchut, de Malchut, is waar. De plaats kan je niet optrekken samen naar, naar de Atik. De plaats van de Malchut, de Malchut, bevindt zich op haar eigen plaats. Dus de plaats is wel leeg van de Malchut, de Malchut. De plaats is dan, dat is dan de, het punt, ja, dat eigenlijk onder de punt van deze wereld. Dat is de plaats vanaf de punt van, onze, van deze wereld. Dat is de plaats van de malgoed, de malgoed. Maar, de, maar de, Malchud, de, de massaag van de malgoed, de malgoed. Let op, goed onthouden. Als wij zeggen dat malgoed, de malgoed is verstopt in, de, in het hoofd van de aard. bedoelen we ma, massaag van de malgoed, de malgoed. Ja of niet? Daar gaat het om. De malgoed, de malgoed, massaag van haar. Maar uh, de plaats kan je niet, uh, is het is inherent voor de malgoed, de malgoed. Dat is dan, wat is de malgoed, de malgoed? Dat is dan uh, het punt van, eigenlijk van het centrale punt van deze schepping, van, van deze wereld. Dat is de malgoed, de malgoed. Met alle krachten die daarmee, die daarmee te maken hebben. Dat is, noem, dat wordt genoemd, dat uh, is de naam dan de... Um, grote zee. Jamarabba. En daar zit alle klipoot en alles wat nog gecorrigeerd moet worden. En daar steeds druppels komen. Druppels komen van... En hoe kunnen druppels komen? Waar vandaan? De druppels komen natuurlijk van die atik. Kijk, elke zivuk, Let op. Gewoon eventjes participeren. Let. Elke zeehoek, bij elke zeehoek, wat gebeurt er bij elke zeehoek? Wie geeft het licht uiteindelijk? Eindsof, ja of niet? De man gaat omhoog. De man komt, wordt gebracht naar Eindsof. Ja? En van Eindsof komt het licht in welke een in, in minimale zeehoek. Voor een minimale zeehoek moet, moet licht komen van Eindsof uiteindelijk. Duidelijk. Opwekking van beneden en van boven komt mad. En dat mad komt van boven waar naartoe? Ten aanzien van onze malgoed de malgoed. Wij zijn nu geïnteresseerd in onze malgoed de malgoed. De massaag, let op goed. De massaag van malgoed de malgoed staat nu verborgen in, de, in het hoofd van de aatik. Ja of niet? Nu komt de mad van elke zeeboek die in binnen de 6000 jaar gemaakt wordt komt de mad van boven, ja of niet, al in de vorm van hoge licht, komt altijd eerst via de, alle werelden, alle parsofien van Adam Kadmon, ja of niet, en dan komt die naar de attic van absolute. en bij attic staat daar, uh, in het hoofd van de attic staat die verborgen die malchut de malchut, ja of niet, nou, die slaat ook tegen die maar goed, maar goed Zij mag niet. Niet slaat door door de door, door seipel. doorlaten. Maar altijd komen er uh, druppeltjes, als het ware. Zeer dunne, zeer fijne druppeltjes, komen er door, komen naar die, door de oude wereld en in elk like, komen, komen dan die druppeltjes en die komen dan uh, uh, e uiteindelijk naar die grote zee, naar de plaats waar de Malgoed uh, thuis hoort, waar de plaats, altijd, plaats kan je niet verbrengen naar, naar van de Malgoed, maar de, van de malchut haar eigen plaats blijft altijd op haar eigen plaats, dus tegen de punt van, centrale punt van de schepping, dat is dat is Malgoed de man. En dat is wat hij zegt, dat telkens, die druppeltjes, komen daar naartoe. En dat is dan de correctie die ook plaatsvindt naast onze correcties via de orgozer. Dat is normale correctie die wij doen. Dat is wat van ons gevraagd wordt, ja. Om via de orgozer de correcties te doen. Dat is onze normale correcties. Maar daarnaast komen nog die traantjes in de zee, in de... De grote zee van die, al die krachten die van de malgoed, de malgoed. De klipoot eigenlijk daar. En zuiveren dat. En zuiveren en zuiveren. En met al die zuiveringen het is, uh, wordt de kracht van die plaats, van die klipoot steeds minder. Aan de ene kant door ons werk... En dat is allemaal alleen, alleen door ons werk eigenlijk. Twee, van twee kanten eigenlijk, van twee aspecten, door de mens wordt, wordt dat uiteindelijke verlossing, uiteindelijke bevrediging veroorzaakt. Duidelijk, aan de ene kant door, het, door de massaag en door het weerkaatsen van het licht, ja, door onze weerkaatsen van het licht, daardoor, daardoor gaan we daar legitiem, het licht verbinden. Ja, dat legitiem, dat hoge licht verbinden wij met onze orgoseer en brengen wij dat naar binnen en daardoor kunnen we ook dat is dan alles wat wij hebben gezuiverd uit die uit die uh, klipoot naar boven hebben gebracht. Dat is onze wer ons werk 6000 jaar. Daarnaast hebben we nog dat verschijnsel wat hij noemt van die tranen van het gogma van die tranen van de gogma die uit naar buiten komen uit de ogen en die gewoon buiten de zivouk om naar binnen komen en zuiveren ook en dat komt omdat een hogere treden heeft enorme kokende uh, liefde en barmhartigheid koestert voor de schepping dat is wat we geleerd, dat is de tweede onthulling van Rabbi hier. Dat ook de Malchut, de Malchut, niet zomaar dat zij ligt onder de pijnhoop. Dat zij gewoon bedolven is onder de klippot. Maar dat ook de Malchut, de Malchut, en niet alleen tot je soort van de Malchut, maar ook de Malchut, de Malchut. Al die zesduizend jaar verkrijgt ook de correctie op die manier. Ja, ook door die, dus door die tranen die dan van de hogere komen naar beneden. Dat is een beetje deze les. Wat erg moeilijk, ik voel van binnen erg moeilijk. Maar we kunnen niets aan doen. Het is bijzonder dat is hier is eigenlijk... De top van de, de, de profetie. Dat kan je niet met woorden. Er zit meer gevoel, zit meer, eh, en dat is dan grenst met, met, met, grens met het gebied waar geen woorden meer zijn. Want men kan niet meer praten na de, wat, datgene wat even grenzen, aangrenzend aan de Koen, geen woorden meer daar. Je kan dit niet beschreven meer, met de woorden van onze wereld. Heet? Onze wereld hebben we toch wel altijd een lading van, lading van uh, die malgoed, de mal goed altijd zit, in elke, overal zit het deze lading. Uh, we kunnen dat niet uitleggen, maar wat we hebben gekund, hebben we En nu vragen misschien over iets anders, maar liefst wat we nu leren. Ik kan verder niet gaan, verder, we hebben nu afgerond iets. Ik heb mij technische vraag, dacht ja. niet, dat niet. Maar in de tekst staat, ik zie je dat ik dat niet, dus bij u ook in de a in Waar? Ja, dat is geen goed Huh? zeg eerst, noem kort, kort en bondig drie woorden moet je zeggen, niet meer dan drie alles wat meer dan drie is de het, is vergroot ten opzichte van de rest van de welke regel welke, nee, maar dat is maar welke regel zeg maar nou, we laten eens dan zien ja, ja, Avron, ja, Oké. En wat, wil je hier? Ja, hier. Oké. Dertig, nu. Het derde woord in de regel. Bij jou is het vergroot, bij mij is het normaal. Ook vergroot? Oké, dan is het, dan is het bij mij is het. Kijk, als het vergroot is, dat kan het zijn dat het in de Torah vergroot is. Ja. Yeah? In de Torah heb je ook wat bepaalde plaatsen waar het vergrote letters komen. En uh, ik weet het niet of in het in het zo staat, maar hier uh, waar waar groot. Waar? Kijk, ik weet niet of het, of het zo, of het, of het technisch is, of het uh, ja, Kijk, er bestaan bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij Kriyat Shma, bij het van de Shma, heb je daar ook, heb je dan twee letters, let op wat ik zeg, wacht maar even, voor concentratie, volledige concentratie, dus bij Kriyat Shma, bij het van Shma, ja, Shma Israël, Hashem Elokeinu, Hoor Israel, ja? daar heb je ook twee, twee dingen, daar heb je dan de letter Dalet aan het einde daarvan en in de eien heb je dan, van de schma heb je dan eien. Die twee, dat is hoge. De, de, maar daar wil ik niet over hebben. Eigenlijk vormen zij het woord eid. Eid betekent getuigen. Dat, maar daar zullen we leren op zijn plaats. Het is, en, altijd iets aanduidt. Waarom is dat zo? Omdat die twee letters komen van de jish- van de, van de, van de, die behoren bij de correct bij de issue. Ja, ja? dus bij de bina. En gewone letters die behoren bij zeer en kleine En kleinere, kleinere lettertjes malchut. Zoals ja? ja? so bijvoorbeeld bij het begin van de waikra bij leviticus. Waikra, Hashem, waikra, Hashem, rip, rip, moshe. En dan staat de eerste letter, staat, alle staat in kleine lettertje. Daar is ook. Verwijzing naar goed. Dus dat is uh, dingen die. Maar hier weet ik niet, omdat hier is het. Het is een gescande versie, dus het ligt bij mij geen boek voor mij. Daarom uh, is het zo. So? Maar het is ook bu buiten dat. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, kijk ik bijvoorbeeld, ik zeg steeds uh, ever. Altijd zeg ik ever. Niet ever. Normaal in moderne taal. In de, de moderne Hebraaus is het ever. Gewoon zeg je. Ik heb het nergens aangetroffen in de kabbalistische literatuur. Altijd ever. Zelfs in de gewone. Niet in meer Maar gewone ever. Zeg me dat ever. Daarom ben ik zo gewend om te zeggen ever. Sommige dingen. Sommige, sommige dingen niet. Okay. Maar verder. Dus dat soort dingen van... erg belangrijk om die vragen te stellen dat je echt voelt dat dit behoefte eraan is. Ja? Het... Bijvoorbeeld kijk, ja, ik had jullie gezegd dat in deze taal alles in deze taal wat in de Torah staat, dat het een code is. Duidelijk. En kijk nou bijvoorbeeld laten we het but... zo eens, wat jij hebt gezegd, gezegd, het bracht, bracht mij tot een gedachte. Oh, dat misschien iets. Uh, het is bekend: in het woord hoop. hoop ja. in, elke, in elke taal hebben we dan het woord hoop. En iedereen koestert hoop. Een Nederlander koestert hoop. Een Rus koestert, koestert vera. Dus in het Russische vera is hoop. Uh, en het komt van de Latijn. Van Latijn is Veritas. Is a hope, yeah? Hope. Oh, sorry, надежда. надежда. Okay, that's in Spanish. But hope, yeah, hope is хлопике хлоп. As in in the in platitude, is веритас, so veritas speak. Of is geloof veritas. Хлоп is veritas. Huh? Okay, okay. is Okay. What do we do? I, will not, I will op in te gaan. Dat heeft alles te maken. Maar goed, hoop. Het is niet belangrijk voor ons, absoluut. Het, niets wat intellectueel is, verschaft enige toegang tot het geestelijke. Juist het omgekeerde. Dus wat je weet is 0,0. Moet je weten. Dat alles wat je weet is, is niet weten. Door weten kom je niet doorheen. Kom je niet in het geestelijke. Dat is absoluut on onmogelijk. Dus. Maar als iemand weet wat het allemaal, ik zeg het alleen, ik kwam bij mij dat woord woordwoord veritas. Maar hoop is dan, in de, in de ene taal is het hoop, in de andere taal is het, in het Russisch is het, nadijde. In de uh, andere taal is het weer iets anders. Wie heeft iemand of iets anders? Aspirans. Aspirans, oh, misschien is het ook iets, ook dat aspirans misschien is het ook dan, uh, in Asper het, nee, like in, uh, in Latijn is het ook asperance. Oké. Okay. Dus verschillende talen kennen el, elk wo, ander woord voor hoop. Kan je iets daarmee doen? <coughs> Goed koppelen wat ik wil zeggen. Dat alleen in de heilige taal kan je zien wat betekent dat. Wat is hoop en wat kan hoop geven? En niet altijd kan je zeggen hoop. Of dan ze zeggen ook uh, hoop, wat die drie dingen. Ja? De hoop. Geloof hoop, Geloof, hoop en liefde. Geweldig, maar wat heb je gezegd? En in een andere taal is het weer iets anders. Het kwam, ze, hebben na, ze hebben dat genomen uit de Heilige taal. Duidelijk, alle talen, inclusief Latijn, hebben dat genomen uit, het hele, uit de Heilige taal. Maar gewoon in een andere taal is het praten over hoop. Het is geen hoop. Je kan, het niet, je kan geen krachten eruit putten. Kijk nou nu naar het woord. Dus ik niet zeggen het woord uit de hele getal. Hoop in het Hebreeuws. Het is tikwa. Dus schrijf je zo. Tav. Wav. Nee, sorry. Tav. Kuf. Tav. Kuf. Ik wil niet tekenen. Gewoon probeer het zelf self van binnen opbouwen. Nee, dan schrijf het voor jezelf op. Taf, koef, waf, en he. Schrijf het op voor jezelf. Je zal zien dat wat het allemaal is. Wel belangrijk. Dus, taf, koef, waf, en he. Dat is het woord voor tikwa. Is het zomaar een woord? Geen woord in de Torah bestaat dat zomaar een woord is. Wat betekent dat? Tikwa dat betekent als je dat keek naar dat woord, dan heb je dan taf en koef. taf is 400 en koef is 100, samen is het 500. En dan heb je dan nog overgebleven, wat heb je nog overgebleven? Wafenhei. Waf en Hei, dat is Zeeranpien. Dat is de Waf en Hei van de naam van de Hawaii. Waf en Hei van de naam van de Hawaii, dat is de schepping. Zes, sfeerot, ja, de, de, de laatste twee letters van de naam van de Hawaii, dat is de schepping. Zes, sfeerot van de Zeeranpien en Nukwa. En daarvoor hebben we nog to, Taf en Kuf. Dat is wat Zeeranpien ontvangt aan de moging. Van wie? van degene die honderden heeft, van die honderden levert. Dat is de Bina. Bina levert aan de, aan de Zeer en vijf chassadien, ja of niet? Vijf chassadien van de Bina, van de jirsut. Van de jirsut levert aan de, aan de Zeer en ja of niet? Vijf vijf chassadien, maar die komen uit de Bina en hun aantallen is honderd. Dus vijfhonderd, dat komt van de Bina, komt het aan, komt het naar de zon, die komen dan die vijf chassadim, en die, die, san, die, die worden gegeven aan de zon, en dat is de hoop. Alle hoop is om te ontvangen van die bina, die vijf chassadim van de jirsut, do, te ontvangen uh, door de uh, uh, Zon. Ja of niet? Verder. Kijk nou verder naar dat woord Tikwa. Dat hoop betekent. De gematria van die Tikwa. Taf is 400. Kuf is 100. 500. Ja of niet? Waf is 6. Dan wordt het 506. En hij is 5. Wat hebben wij? 500. 11. En hoeveel, hoeveel letters nog? Van in, deze, in dit woord is 400 letters. betekent, als je daarbij doet, dat is net als uh, een ketter. Ja? We hebben gezegd alleen skelet. Dan hebben we dan 4. Dan heb je altijd, alles bij elkaar is. 515. Er bestaat zo'n. Uh, er bestaat zo'n. Uh, hoofdstuk. Waït heet het. Waït Ghanan. En yeah, waarbij Moshe, waarbij Moshe zegt: Ik heb gesmeekt. Hij vertelt het in de Torah. vertelt het na, vertellen als het ware. Hij zegt: En ik heb toen uh, gesmeekt yeah? tegenover Hashem. Hij vertelt aan het volk. Het na de zonde van de. Kau kalf, et cetera, en dat Weid Hanan staat in Weid, Weid Hanan is ook in Gematria 515. En de wijzen zeggen dat het 515, als je dat bij het Hanan gaat optellen dat uh, Gematria, dan heb je ook 515. En dat wordt is dan, is het 515 keer moet een mens als het ware qua kracht, moet je dan bidden en dan als het 514, dan wordt het niet verhoord. En waarom heeft Hashem verhoord? hem? Omdat het 515, heeft hij dat bereikt, daarmee 1515 keer, maar dat is natuurlijk qua kracht. En daarom ook de, het boek van Ramchal, het Tfilot Ramchal, is ook opgebouwd uit 515 gebeden. Maar ik bedoel, dan zie je de kracht wat zit in het, in het wat geeft hoop. There's niet zomaar need, some more, need some more uh, so so hope. So as you can see what in these times, and I want also before, but there's still in kind the Torah. there is hope. Okay, now zeg say what yes, there is hope. No, can you eat something Maar hier But here can you hebben. have anything. but I say it's not my word. So, what is yes Yes betekent a is. and yes means iets wat bestaande bestaande is, yes, iets wat bestaande is. En wat betekent yes? Wat is wat is bestaande? Het bestaande. Yes betekent welke gematrie? We, wat zit erin? Hoe <coughs> wordt yud en and shin? Yeah? yes is yun en shin. Wat is betekent bestaan? Of er bestaat yud en shin. Yud en shin is. Het is yud is tin. En shin is 300. 310 dus om te bestaan heb je de gematria 310 voor nodig om te bestaan. Wat betekent dat? De ketter, ketter schrijf nou een ketter op voor jezelf: ketter, dat is kaf, yes, kaf en dan taf. Enresh Wat is de gematria daarvan? 620. 620. Ja, gematria van de ketter. De ketter is absoluut uh, Ja, 620. Alle lichten die komen eerst naar de ketter toe. Ja of niet? 620 dat is het licht van de ketter. Als ketter is in absolute, in azilut is de ketter arihanpin. Dat is ketter. En wie geeft aan Wie is ontvanger, wie is de doorgever van alle lichten in de Atsilut? Abouima, ja of niet? Dus, we hebben gezegd, hoe, hoe zit het in de katnoot? De helft van de parsoef zit in een lagere traptreden, ja of niet? Ook de, dezelfde is dan met Abouima. Dus, dan wordt het Gadloed, en dan weer valt het dat onderste gedeelte, wat de helft van een hogere traptrede valt, naar een lagere traptrede. Dat betekent dat ketter, Arihant heeft de Gematria ketter 620. En die geeft uh, de helft aan de Abawiyma. Aan de Abawiyma, en Abawiyma, dat is de hoogste wat er is, wat dat, dat licht ontvangt. De ontvangt dan de helft van de ketter. En de helft van de ketter is Yesh. Oké? Dat betekent er is. iets wat bestaande is. Dus so wat hebben we dan als we hebben dan dat? staat in de Torah. Yeshtikwa, een Profeet die schreeuwt, die zegt Yeshtikwa, er is hoop. Wat betekent dat? qua. betekent het betekent licht dat ontvangen wordt van de ketter. De ketter geeft. En de Abawiyim geeft Yesh. Ja? Geeft Jut en shim van Lichten. En de Abawiyim, Abawiyim, die geeft dan 500, dus zij geeft dan 500 van de Chassadim, 5 Chassadim. Waarom? Details, dat is allemaal niet zo belangrijk. Die geeft dan 5 Chassadim. For years, that is years. So have then even, as above, Yish, want and it is then Bina, and then years, it's deal from the binna. He then the five hundred, five hundred, that is one There can you tell the hundred? That is then the. De eerste twee letters van het wo woord Tikwa-hoop. En dan geeft het aan uh, twee onderste letters van de naam Hawaïa. Want dat is de schepping Hawaii Waf en Heel. Op die manier werken met dingen, dan weet je op de boom des levens wat binnenkomt. Hoe dat allemaal verbonden is. En in die code taal wie, zie je dan ook, kan je dat aantrekken, boven, beneden, re rechts, links, van alle kanten, achter ook, van achter, van voorkant, et cetera. Dan kan je die lichten aantrekken. Dan kan je zien wat je doet. En dat is alleen in deze taal nog overgebleven. Geen andere taal heeft dat in zichzelf. Daarom in elke andere taal is het alleen maar... Praten over het geestelijke het is geweldig, dus iedereen aan iedereen is iets gegeven aan elke, in elke, door elke taal is het aan iets, gegeven, aan, aan volk, aan een groep is gegeven om het geestelijke ook op, op de manier zoals aan die gegeven werd via hun voor, voorouders om dat ook te beleven wat het gegeven is, maar de directe structuur directe teta-teta-relatie alleen in door de hele taal. Oké? Okay? Alleen drie woorden al. Yeah. Probeer het op te zetten in drie woorden. Dan, zal ik, dan is het krachtig. Anders is het woorden van deze wereld. Als je je vraag stelt meer dan uit drie woorden, dan spreken uit deze wereld. Nou, dan hebben we, iedereen kan spreken van deze wereld zoveel als je wil. Probeer het in drie woorden te zetten. Verzet er af. Huh? Verzet er af. Ja? Verzet, ragaf. Ragaf, oké, okay, maar... Uh, <laughs> hoe durf hij huh? uh, tegen hen Hashem. Ragaf, verzet. En, en, en, en andere engelen ook. Sommige verzetten tegen Wilhelm, van hem. Hoe durven ze dat doen? Hoe durven de engelen zich verzetten? Ja, sommigen. Ja, sommigen. Sommige. Hoe de engelen die durven ja. zich verzetten? En, en ook uh, die R. Uh, R. Uh, hoe durven, oké, okay, hoe durven zich... Was het, was het, kijk, daar, hoe durven de engelen zich verzetten tegen, tegen het, eh, tegen, erg goed vraag, goede vraag. Hoe durven de engelen, ik weet niet, we hebben nog drie minuten, proberen we dat. Hoe durven de engelen zich verzetten tegen het woord van Hashem? Ja, ook Azazel was ook twee grote engelen die ook, eh, werden ook naar beneden hier gedonderd, hier in onze wereld. En ergens, wat? Hoe, op welke manier deze krachten... En dat, dat zijn de krachten die alleen maar één taak hebben. Ja, die één opdracht hebben. Die eigenlijk geen keuze, vrije keuze hebben. Hoe doen ze dat? Hoe kan dat? Goeie vraag. We zullen dat straks, en nog een stukje verder... We zullen het op zijn plaats... Zullen we leren dat van Aza en Azazel, Van die twee grote engelen die... Eh, Eigenlijk verzetten zichzelf tegen het plan van Hashem. Waarom verzetten ze zich, Etcetera. Wat betekent in de Torah, van, staat in de Torah, in, de, in het Breshit staat ook vermeld dat. En de zonen van Goden die zagen hoe mooi de dames van de, van de aardse dames waren, ja? de aardse vrouwen waren. En ze namen en ze namen zich tot vrouwen, herinner je nog? En zij namen van de vrouwen, wie, wie zij wilden, wie goed dunkte in hun ogen. Die namen zij tot vrouwen. Dat staat in de, to de Torah. Wie zijn die zonen van God? Bnei Elokim staat het. Wie zijn dat? We zullen dat ook leren in de zogen. Maar een goede vraag, laat het zo, zo, zo bij jou. Je zal zien. En daar ook die twee engelen kwamen in, in, in in verset. Nou, dat is iets om te beleven. Om alleen de zoger kan, het kan, het ons, kan ons dat laten zien en smaken. Wat betekent versin. Hoe, hoe hebben ze zich, zich in verset? Hoe kwamen ze in verset en waarom? Etcetera. Maar dat, is een, uh, dat kan ik niet zomaar vertellen. Dat moet zoger ons vertellen. Dat gaat u ons doen